Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban hebben de overwinning opgeëist in Afghanistan. In een videoverklaring spreekt een hoge Taliban-functionaris van een ongeëvenaarde prestatie. Hij voegt eraan toe dat nu de echte test begint om effectief te regeren. Eerder vanavond drongen strijders van de radicaal-islamitische beweging het presidentiële paleis in Kabul binnen. Beelden daarvan waren te zien op televisiezender Al Jazeera. Een woordvoerder zei dat de Taliban het islamitische emiraat Afghanistan zullen uitroepen. President Ashraf Ghani is het land ontvlucht. Hij erkent op Facebook dat de Taliban de strijd hebben gewonnen. Hij roept de extremistische beweging op met een duidelijk plan te komen... om de angst en onzekerheid bij veel inwoners van het land weg te nemen. Ghani zegt dat hij is vertrokken om bloedvergieten te voorkomen. Als hij in Kabul was gebleven... zouden de Taliban volgens hem een nietsontziend offensief zijn begonnen... Waar hij nu is, zegt hij niet. Een aantal Afghaanse ministers heeft zware kritiek op de vlucht van de president. De vrouwelijke minister van Onderwijs zegt dat ze dit niet van Kani had verwacht. Ze noemt zijn vlucht een schande. Westerse landen zijn druk bezig om hun onderdanen uit Afghanistan te evacueren. Nederland heeft een militair vliegtuig gestuurd... om onder meer ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. De Britten en de Amerikanen hebben extra manschappen naar Kabul gevlogen... om te helpen bij de evacuatie van burgers. De Verenigde Arabische Emiraten bevestigen dat ze daar ook aan meewerken. De Taliban zeggen dat vluchten van en naar het vliegveld in Kabul kunnen doorgaan... en dat ze niet van plan zijn het vliegveld in te nemen... De luchthaven wordt nog beschermd door NAVO-troepen. Alleen militaire toestellen zijn nog toegestaan, zegt de NAVO. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noordwesten kan een bui vallen, minimaal rond 15 graden. Morgen is het vrij onstuimig, met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Het wordt niet warmer dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Piesel Radio Show 1451 hier op ZFM. Rodrigo, Rodrigo Rodriguez pardon, um, ja, heeft een EP'tje gemaakt, Ambientalism. Um, um, en het eerste track waar we vandaag gaan luisteren is Dreams. Dan komt Robin Spielberg op uh, piano... Give me, give my regards to Broadway. En dat zijn allemaal um, ja, uh, populaire werkjes die zij vertolkt op uh, piano. En het eerste nummer heet The Impossible Dream. Dan als derde nummer gaan we terug in de tijd met Mark Atkins. Met Jitsjerido Dreamtime. Nou, en ik had het al in het vorige uur erover. Het woordje dream de dromen komen ruimschoots terug in dit, deze aflevering dan natuurlijk het de wereldmuziek. de pipes en drums van de scott guards en um, ja dat is even een, een heftig werkje uh, maar ook uh, muziek uit het zo geplaagde Griekenland van de Athenians music of Greeks heet dat heel eenvoudig uh, dus de variatie is meer dan welkom aanwezig. We sluiten af met Inner Ocean, Ocean of Love van Morveo. En daarmee is het programma klaar ten einde. En zitten we eigenlijk weer helemaal terug in die New Age sfeer. Ik wens je veel luisterplezier. Je kan het allemaal terugvinden. De playlist en de muziek zonder gesproken woord op PeacefulRadio.info. Thank you.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 Stavros Xarchakos, dat eerste stuk heist θα as als primair ke jamas, es wird ein schöner Tag für uns alle kommen, und dat zweite stuk heisst, Stachronia, du Othona, zur Zeit der König Otto. Oh, l'important, mon plus beau jour Avec mes joies, parle-moi, console-moi. J'ai peur du jour qui va naître, il sera le dernier, peut-être, que notre bonheur va connaître. serre moi apaise-moi. Quand j'ai l'angoisse du pire, Ne ris pas quand tu m'entends dire Qu'on faut mourir, faut mourir Oh oui, mourir pour toi Rendre le meilleur de nous-mêmes Dans le souffle de ton je t'aime Et m'endormir avec mes joies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 This is Holland Phillips, and you're listening to Peaceful Radio.